De drie slachtoffers werden via een chat-site naar een plek in Sittard gelokt waar ze zwaar zijn mishandeld. Het weer, vanmiddag vanuit het westen opnieuw regen. Het wordt ongeveer 11 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu inspiratie radio. Vanavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek van vanavond wordt verzorgd door Herman Harms en Rob Spruit. En vanavond word ik geassisteerd door onze charmante Mario van der Linden. Welkom Mario. <laughs> welkom luisteraars Richard en onze gast. <laughs> ja. nou, vanavond hebben we als gast André van den Braak. André is filosoof, publicist en zendleraar. Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2004 op een studie over Nietzsche. En dat heette Hoe men wordt, wat men is. Volgend jaar verschijnt zijn boek Nietzsche en Zen in de VS. Verder publiceerde hij Enlightenment Blues in 2003, Goeroes en Charisma in 2006... en was hij co-redacteur van de bundel Het religieuze na de religie in 2008... Hij is als zenddocent docent verbonden aan het Zendcentrum Amsterdam en geeft daar elke maandagavond les. De reden dat ik André vanavond heb uitgenodigd is tweeledig. Ten eerste heeft hij afgelopen woensdag een lezing gegeven bij Ananda over zen -boeddhisme. En ten tweede ben ik net terug uit Thailand en ik ben zeer geïnspireerd geworden door het boeddhisme. En ik vond het heel erg leuk om een uitzending te maken over het boeddhisme. Nou, welkom André. Ja. Leuk dat je er bent. Je wel. Ja. Onderwerpen die vanavond aan bod... Uh, zullen komen zijn... de Ananda lezen van afgelopen woensdag. Wat is zen en hoe verschilt het... met de normale boeddhisme? Wat is het zenpad naar verlichting? En welke rol speelt meditatie erin? Wat is de rol... van de leraar daarin? En wie is... André van der Braak? En natuurlijk besluiten we met een paar... mooie uitspraken voorgelezen door onze gast. Nou, we gaan nu eerst luisteren... naar Tim Christensen... met Wonder of Wonders. As a stranger, they open wide just for you. And I realize there's a danger in finally falling for you. Tell me it's already over. Something I don't understand. I know that when it is over, I'm finally back. you need Ik zal we'll my dreams for tomorrow with eyes open wide as it is. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast André van der Braak. André is filosoof, publicist en zen Zenleraar. En hij schreef verschillende boeken over het Zen-Boeddhisme. Hij is als docent verbonden aan het Zencentrum Amsterdam. En het onderwerp dat we vanavond bespreken is het Zen-Boeddhisme. Maar. Inmiddels is uh, Herman ook uh, aankomen schuiven. Herman die organiseert uh, de ananda lezingen. Dat klopt Richard. En uh, afgelopen woensdag was er een ananda, ananda lezing. Uh, namelijk die van Her uh, André van der Braak. Ja, ik moet heel erg opletten jongens. Ik ja, ja, Richard, uh, Richard <laughs> heeft vandaag een uh, namen door elkaar gegooid, dag. door elkaar dag, ja. ja, ja. En ik wil eigenlijk even eerst even met André beginnen. Of André, ja, um, hoe was het woensdag om die lezing te geven? Ja, ik vind het altijd het mooie als je iets uh, vertelt over boeddhisme of over zen. Dan is dat een lezing of een algemeen onderwerp. Maar mensen vatten dat vaak heel persoonlijk op. Je krijgt heel veel vragen over ja, wat betekent het voor mij en wat kan ik ermee. En dat vond ik heel erg uh, leuk om dat te komt doen. Het wordt heel erg dicht en dan wordt het echt een interactieve ja, ja, lezing. Hè? Ja. En had je ja. daar ook nog antwoorden op, <laughs> op die vragen, <laughs> <laughs> op die levensvragen. Nou, het werd ook een soort hele open uh, dialoog. Oh, Oké, okay. wat een uitwisseling. Ja. Ja. jouw vraag, Herman? Nou, het was een hele mooie avond. Uh, met als gevolg dat uh, André nu in de uitzending ah, zit. Ja, dus tuurlijk. ik vind het heel leuk dat het woord zen in uitzending zit. Dat wil ik even opmerken. Maar het was zeer inspirerend, want uh, buiten de interactie wist ik niet dat er zoveel soorten. Uh, ja, een zin was, of, of boeddhisme was eigenlijk. Mm -hmm. ja. Wat je dus heel duidelijk uitgezet hebt en uitgelegd hebt. En de interactie met de zaal was erg goed. Ja. Want uh, op een gegeven moment was er zelfs iemand die, die, die um, um, een grap maakte over een naam dat was Nico Tieleman. Ja, ja, en, ja. en toen werd er dus gezegd, oh, rook die, is het Nico Tieleman? Ja. <laughs> dus, dus, dus, dus de humor was ook echt heel erg leuk aanwezig. En André ging daar heel goed op in. Okay, leuk. Dus dat was heel leuk. ja, ja. Nou, ja, dat is ook heel leuk. Ik kreeg zelf de dag daarna nog een mailtje van een van de mensen die was gekomen. En die had nog een vraag over meditatie. Oh, okay. Dus dat was heel leuk. Ja. Ja, zie je, zo werkt en, het. En, uh, gaan ja. mensen uh, nog uh, in grote getalen over naar het Zen-boeddhisme? Nou, dat we is goed om afwachten. Ja. <laughs> maar dat is ook niet de bedoeling van de lezingen. Hè? Mm. We, het is vrij, uh, de onderwerpen zijn vrij. Dus uh, ja. het is niet een, uh, een zieltjeswinnerij of zo. Ja. Nee. Heb je de uh, baas nog gesproken van Ananda? Was hij er ook bij? Die was er ook bij, Wat ja. vond hij ervan? Um, ja, die, die, die, die stond te glimmen. Dus ik denk dat hij het wel goed vond. Oh, ja. prima. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, luisteraars, uh, elke maand is het Ananda-lezing in, uh, in Haarlem. Meestal in de bibliotheek, maar dat wil nog wel eens verschillen. Ja, eigenlijk standaard in de bibliotheek. Standard, maar ja. als we dus uh, hele grote gasten hebben, zoals Hans Top en zo, 350 man... Dan huren we de Groenmarktkerk. Ja, ja. Precies. Wie uh, en wanneer is de volgende lezing? De volgende is uh, de Maand van de Spiritualiteit, november. Ah. En dan hebben we geen lezing, omdat dan de mensen overvoerd worden met lezingen. Hmm. En dan hebben we voor muziek gekozen. Leuk, dus, en wie ja. komt er dan? Helaas, de naam weet ik niet. Uh, het is uh, klassiek. En daar ben ah. ik niet helemaal 100% in thuis. En het wordt dit keer ook niet door mij georganiseerd. Maar okay. door Laurens zelf, de eigenaar van een ander. Oké, okay. ja. nou, dankjewel Herman. Alsjeblieft. Ja, dan gaan wij... Uh, met uh, het volgende onderwerp uh, beginnen. Okay. Of misschien wel het eerste onderwerp. En dat is, uh, wat is zen? En hoe verschilt het met het normale boeddhisme, André? Ja, nou, de mensen hebben vaak wel een beetje gehoord van zen. Hè. Het heet een uit mm -hmm. uitstraling. Zen en de kunst van dit. Zen en de kunst van dat. En, uh, maar uh, zen is een vorm van het boeddhisme. Maar eigenlijk heb je in het Westen verschillende soorten boeddhisme. Je hebt het oudste Boeddhisme, vooral uit uh, Thailand. Je zegt het Westen. Je ja. zei in het Westen, maar je bedoelt de wereld gewoon. Ik nou kijk, er zijn in Azië, als je het echt heel nauwkeurig neemt... zijn er heel veel verschillende scholen. Aha. Maar wij in het Westen kennen we De drie, drie. drie hoofdstromen, zeg maar. Ja, de hoofdstromen in het Westen voor ja, ons. Ja, en dat is ja. dus uh, het oudste boeddhisme van Thailand. Hè. En uh, dan heb je het uh, Tibetaanse boeddhisme. Ook heel bekend bij mensen. Hè. Allemaal wel eens gehoord van de... Dalai Lama. Dalai Lama. En ja. dan heb je Zen. En dat komt vooral uit China en Japan. Mm -hmm. en dat zijn een beetje de hoofdsoorten. Oké. Okay. Ja. En, en, en wat is nou de, het verschil van, van Zen-boeddhisme met het gewone boeddhisme? Nou, uh, in, in, het gewone, in, het, in het gewone boeddhisme uh, ga je ervan uit dat wij mensen vastzitten in het bestaan. En dat we op zoek moeten gaan naar bevrijding, naar Verlichting, hè? dat is dan het woord daarvoor. Mm -hmm. En daarvoor moet je veel meditatie doen om verlicht te worden, om de verlichting te bereiken. Hè? Nirvana, ja. of hoe je dat ook wil noemen. En in zen hebben ze een andere benadering, daar, ze, daar zeggen ze eigenlijk, wij zijn al verlicht, oh. maar we weten het niet. Oh, okay. Dus het is een beetje het verschil tussen een dokter die zegt tegen zijn patiënt, Nou, u bent ziek, en hier, hier heb ik een medicijn voor u, namelijk meditatie, en dan moet u regelmatig mediteren en dan wordt u weer beter. En de zendokter dokter die zou eigenlijk zeggen tegen de patiënt van het zit tussen de oren. Je hmm. bent helemaal niet ziek, maar u bent een hypochonder. Hmm. Ja. Is zen een geloof of is het een, een, een levenswijze? Nou, de een noemt het een geloof en de ander noemt het een levenswijze. Meestal in het Westen houden mensen niet zo van... Geloof, Dus dan vinden ze het fijn om gewoon zenden kunnen beoefenen. En het mooie is, je hoeft nergens in te geloven om zend te beoefenen. Maar in Azië is het zeker ook een, een religie. Dus ook met ritueel en ook met... Uh... Ja, er, is, er is daar ook een afgod uh, zoals de Boeddha. En... Nee, god. er is geen afgod. Is er een god? Nee. nee. nee. Ook bij Zen-Boeddhisme niet? Nee. Ja. Dat heb ik altijd zo apart gevonden. Hè? Want die mensen ja. geloven wel in ja. en zo, Maar ze geloven dan niet in God. Dat nee. is toch apart. Nee. Ja. Er zijn overigens wel boeddhismen die ook wel in God geloven. Ja, maar mij toch ook dat, aan, dat, ja. dat, dat mag iedereen zelf bepalen. Dat is dat, uh, het mooie eraan. Ja. Uh, nou, in zen is het juist ook de bedoeling. Eigenlijk om nergens in te geloven. Zelfs niet in de Boeddha. Dus er is ook een bekend okay. uh, zen gezegde. Als je de Boeddha onderweg tegenkomt. Dood hem dan. Oh. If you meet the Buddha on the road, kill him. Tum, okay. Met andere woorden, Zen gaat ervan uit dat je al je zekerheden onderuit haalt. En ook alles wat je boven je plaatst op een voetstuk, alles wat je aanbidt of vereert. Met name ook de Boeddha. Dus geen spoor van heiligheid. Dat is mm. eigenlijk een beetje de filosofie van Zen. Heel apart. Ja. ja. En uh, ik ben zelf uh, een maand in Thailand geweest. Ik heb ook nog vier dagen gemediteerd in een, een ja, boeddhistische universiteit. Ja. En wat me heel erg weer naar boven kreeg, wat ik heel erg naar boven kreeg, is de begeerte: en ja. het punt van begeerte. Dat uh, als je echt. Nou ja, het bijna tegen verlichting aan zit, dan ben je pas in staat om begeerte los te laten. Oftewel anders gezegd, het is de bedoeling dat je begeerte vooral los gaat laten. Ja. Hoe is dat in het zen -boeddisme? Nou, in het is het een beetje anders, want je hoeft begeerte helemaal niet los te laten. Hmm. Dus begeerte is niet een soort hindernis die in de weg zit, maar uh, je moet eigenlijk meer gewoon meer begrijpen waar die begeerte over gaat en waarom je daar zo in vast zit. Hmm. En wat, wat bedoel jij met begeerte? In welke vorm? Nou, je kunt uh, geld, macht of alles. Waar? Alles, ja, ja. zelfs okay. je, je, je vrouw of, of, of man of kinderen of je kan alles begeren. Hè. Dus, uh, dat maakt je afhankelijk van, uh, van de ander. Hè. Ook als je macht begeert of geld, hmm. dan maakt het je meteen afhankelijk. Hmm. En dat betekent even dat je daar dus niet meer los van bent of kan komen. En dat maakt uh, dat je dus niet... Uh, nou, dat, dat, dat staat je in de weg om gelukkig te worden. Hè? Oftewel verlicht. Dat is een beetje... Het is, is niet precies hetzelfde, maar... Snap je het een beetje? Uh, ja, ik snap het wel. Maar jij zegt van... Het is niet uh, geluk en verlicht is hetzelfde. Nee, het is of zo, of niet gelukkig beetje. en geluk, verlicht is niet helemaal hetzelfde, maar... Het, uh, in deze context zit het redelijk bij elkaar in de buurt. Nou ja, dus, ja, ik, zeg, ik zeg het niet helemaal goed. Wil je het even aanvullen, André? Want... Nou ja, dat is inderdaad een beetje een andere opvatting in zen. Dus die gaat ervan uit. Je hoeft niet te vechten tegen begeerten. Je hoeft je niet te strijden tegen begeerten. Mm -hmm. Want dan ben je eigenlijk nog harder bezig dan daarvoor met dan ben je strijd met jezelf, met, denk in ik. strijd met jezelf. In strijd ja, met jezelf, in een soort ja. burgeroorlog. Dus in zen is het juist een kwestie van vechten niet tegen, maar. Accepteer jezelf helemaal. Maar ik zou, ik zou niet willen zeggen dat. Uh, dat uh, gewone boeddhisten. Hè, de, de gewone boeddhisten. hebben het over de boeddhisten van Thailand. Birma, Vietnam. Uh, Laos. Cambodja. Nou, dat soort landen. Um, dat die echt vechten tegen het begeerte. Dat gevoel heb ik niet. Het is vooral. de dingen die je begeert, dat je die loslaat. Hè, dus het, ik heb dat ja. gevecht nooit zo gevoeld. Want dat hoort helemaal niet bij het boeddhisme. Zo nee, dat klopt. Niet. Maar ik vind het, ik vind het wel. Uh, grappig dat, in, zo is dat in Azië, hè, dat mensen dat zo opvatten. Maar dan Westelingen, ja, die gaan, die gaan loop, <laughs> mediteren. Ja, ja, ja. Die gaan ontzettend lopen vechten. In een soort de springer, de Calvinistische achtergrond gaan ja, ze ja, ja, dan meditatie precies. doen. Hè. En, uh. Ik heb geen begeerte. Ik heb geen begeerte. Ik heb <laughs> geen begeerte. <laughs> Ja. Ja, ja. Dus het is meer iets wat wij ervan maken van het boeddhisme. Ja, precies. Het ja. begeert de da macht niet en het en moet weg. En daarom zo. vond ik het zo ontzettend leuk dat ik in de universiteit zat. Want ja. meteen, ik kreeg les van twee monniken. Nou, ik kreeg het zo weer oh. van, de, van, de eerste, van de eerste hand. Ja, en, de, geweldig. En wat ik het onge meest ongelofelijke vind is dat deze ontzettend uh, up-to-date, uh, nou, bijna religie, het is geen religie maar levensstandaard, al 2500 jaar oud is. Ja, dat is ongelooflijk. Terwijl ik bijvoorbeeld naar het uh, christendom kijk, denk nou, er is wel heel wat gebeurd en het staat langzaam heel erg ver af van heel veel mensen. Ja. Maar het Boeddhisme, het staat nog zo dicht bij iedereen uh, na 2500 jaar oud. Het maar is, is, is het ook niet meegegroeid? Is er ook niet een verandering in gekomen? Ik moet eerlijk zeggen, dat weet nou, ik niet. Maar kijk, het mooie van het boeddhisme is, het heeft geen dogma's. Het heeft niet bepaalde leerstellingen. Zo van dingen waar je nee. in moet geloven. Anders ja, ben je dat, dat geen Ja, Dat is ook boeddhist. nog een vraag die ik wilde stellen. Van zen dan moet je dit geloven. Je, ze hebben ook een aantal wijsheden ja. En dingen die je nee, moet doen. Je hoeft nergens in te geloven. En dat maakt het boeddhisme eigenlijk ook. Dat het zich, zich zo gemakkelijk kan aanpassen aan verschillende landen en culturen. Want je hoeft nergens in te geloven. Ja. Het enige wat je hoeft te gaan doen is mediteren. Hmm. Dus het gaat meer om dat je iets moet doen als je boeddhist bent. Dan dat je nou ergens in gelooft. Ja, dat mediteren, dat is ook heel erg belangrijk. Hè? Dat, is, ja. dat is echt de, de, het vehikel ja. waar het boeddhisme op Daar gaat het hè? eigenlijk om. Ja. Ja. ja, het boeddhisme of zen? Allebei. Ja, Allebei. Allebei, Ja, ja. ja, ja, ja. sorry. Nee. Sorry dat kan ik antwoord vertrek. Hé, we gaan even naar muziek luisteren. André, je hebt een uh, mooi cd, uh, je hebt twee cd's meegenomen. Ja. Wil jij eerste, uh, het eerste nummer even aankondigen? Ja, het eerste nummer, dat is uh, Stay the Same van... Uh, Bonobo. Wil je er nog iets over zeggen? Nou, ik vond gewoon met name de eerste 15 seconden van dat nummer... ...vind ik zo ongelooflijk mooi. Oh, nou, goed dat je het ik... zegt, dan gaan we dan vooral even luisteren. Oké, okay, goed. Okay. Zit een lekkere muziek, uh, André. Mooi hè? Heerlijk. Ja. ja. nou beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was gast André van der Braak. André is filosoof, publicist en Zen leraar, en hij schreef verschillende boeken over het Zen -boeddhisme. Hij is als docent verbonden aan het Zen Centrum Amsterdam, en het onderwerp dat we vanavond bespreken is natuurlijk het Zen boeddhisme En André. Um ja, wat ik al een beetje in de inleiding heb uh, verteld, is uh, waar we het ook over gaan hebben. Wat is het zenpad naar verlichting en welke rol speelt meditatie daarin? Ja, nou het zenpad naar verlichting is dus een beetje eigenlijk misleidend. Want in zen ga je er eigenlijk vanuit dat je al verlicht bent, mm. maar je weet het niet. Je denkt Pst. dat je niet verlicht bent en dat er van alles mis is met je. ...en dat je aan jezelf moet werken... ...of jezelf moet verbeteren... ...maar dat is dus eigenlijk helemaal niet zo... ...je bent eigenlijk al helemaal goed... ...zoals je bent... ...dus het zit tussen je oren dat je verdurend... nadenkt nou van ja, God, ik moet aan mezelf werken... ...en ik moet, dit moet beter en dat moet beter... ...en als je op een zen kussen gaat zitten... ...dan doe je eigenlijk even... ...een stapje terug... ...je gaat gewoon zitten... ...stil... ...en vanaf dat moment dat je zit... ...is alles wat er gebeurt helemaal goed. Hmm. Wat je verder ook voelt... of denkt, of niet denkt... of wat dan ook... is allemaal helemaal goed. Hmm. En als je dat doet op zo'n kussen... gewoon stilzitten en eigenlijk... alleen maar zitten... dan gebeurt er iets met je. Je stapt een beetje uit die groef van... verdurend maar jezelf willen verbeteren... of beter willen voelen... of iets anders willen voelen dan wat je voelt... of weglopen voor wat je voelt... of al dat soort dingen... En je zakt in een soort rust en acceptatie, een soort diepere acceptatie en uh, ja, dan kan er iets met je gebeuren op een hele mysterieuze manier eigenlijk, want je zit dan bijvoorbeeld een half uur stil in meditatie en daarna gaat de bel weer en dan... Het is dus een half uur. Hè. Nou er ja, het hangt ervan zitten af. Kijk, stil, in het... het zen doen wij uh, een half uur. Hè? Maar als mensen beginnen, dan beginnen ze met vijf minuutjes of tien minuutjes. Want dat, dat is ook een leerproces. Cursus. Ja, dat moet je gewoon leren natuurlijk. Want het stilzitten in het begin, nou, dat uh, lukt van geen kanten. En soms doe je je been ook hartstikke zeer. Hè? Als je op zo'n meditatie-ding no. zit. Nou, kunnen <laughs> mensen ook gewoon beginnen op een stoel. Ja. Ja. Want uh, ja, op zich maakt dat niet uit. Maar na een tijdje dan merk je gewoon, het zit eigenlijk ontzettend lekker op zijn meditatiekussentje. Met uh, rechte rug en dan zit je helemaal ontspannen en toch wakker. Je doet helemaal niks. Je doet en, helemaal niks. Is het, het ook niet op een bepaalde manier van ademen? Of? Nou, je kunt in het begin bijvoorbeeld een beetje op je ademhaling letten en je ademhaling volgen. Op bijvoorbeeld tellen, hè? bijvoorbeeld je ademhalingen tellen van 1 tot 10 en dan weer van vooraf aan beginnen bij 1 eventjes wat rustiger te worden. En eventjes wat meer gewoon bij jezelf te komen. Maar... op een gegeven moment, dan laat je dat ook... los. En dan zit je gewoon... Maar dan, dan denk, dan, dan, dan, dan... Kijk, je, je hebt heel... Plat gezegd, je hebt concentratie-meditaties en inzicht-meditaties ja. in het uh, boeddhisme. concentratie dat is tellen, wat je, net, uh, ja. wat je net zei. inzicht is alles benoemen wat er, wat er in je gebeurt. Ja. Doe je bij zen-boeddhisme geen van beide? Nou, dat is inderdaad een beetje anders. Hè? Bij die andere vormen van boeddhisme, daar doe je van alles in je meditatie. En bij zen gaan ze eigenlijk naar nou, je doet al genoeg hmm. je hele dag door. Dus op je meditatiekussen doe je eigenlijk zo weinig mogelijk met dus mensen die uh, een beetje lui zijn of al veel te druk, daar zijn een ideale methode voor. Ja, Lekker niks doen. Lekker niks doen. Maar dat is moeilijk hoor. Dat geloof ik best. Van mij wel. Voor <laughs> voor, uh, ja, Want vaak hebben mensen zoiets van, help, uh, ik wil iets te doen hebben. Zal ik maar mijn adem gaan tellen? of? Uh, ja. Nee, je hoeft niks te doen. En, uh, oh, maar... Ik heb al die gedachten en ik ben mijn boodschappenlijstje voor morgen aan het maken. Ja, maar dat, dat kan toch niet? Je kan toch niet je gedachten stilzetten? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Oh. Laat het gewoon lekker doorlopen. Oh. Soms hebben mensen het idee van, ja, ik moet minder gaan denken. Of ik wil een leeg hoofd krijgen. Ja, soms ook wel lekker. Is wel <laughs> lekker maar dat hoeft dus helemaal niet. Ja, okay. ja. Dus uh, in die zin is het, dus die zenbenadering is nou, wel een beetje radicaal. En eigenlijk veel moeilijker dan een andere meditatiemethode... waar je eigenlijk meer houvast hebt. Hè? Mm -hmm. Van nou, je gaat dat doen en uh, je ademhaling tellen... of in het hier en nu zijn of zo. Of, hè? Dat kun je oefenen. Daar kun je mm -hmm. steeds beter in worden. Maar bij zen heb je eigenlijk helemaal geen houvast. En wat leidt dan uiteindelijk tot verlichting? Of wat zijn de stappen daartussen? Waar, wat, waar zit de groei? Nou, het hele idee is dus ten eerste... die verlichting die, die heb je al, die is er al... Mm -hmm. En als je heel stil rustig op kussen zit en je doet helemaal niks, dat het zich vanzelf ontvouwt. Het komt vanzelf eigenlijk aan het licht. Hmm. En dat is verlichting. Dus niet dat je iets anders bereikt of een soort andere staat waar je naartoe gaat of dat je heel rustig wordt. Nee, je eigen natuur, dat noemen ze Boeddhanatuur, die ontvouwt zich heel natuurlijk. En je begint te merken en te ervaren dat je eigenlijk helemaal goed bent zoals je bent. En ook in je leven merk je dan, alles gaat gewoon meer makkelijker. in de flow. Ja, ja. makkelijker. Ja, waarom denk je, oh nou, klinkt lekker. Ja, ik, ik zie <laughs> Mario al uh, bij jou. Uh, ja, maandagavond. Maandagavond. Nee, we hebben vergadering. Oh. <laughs> Het is wel een idee. Um. Wat, wat, wat bij het mediteren altijd een probleem is. En bij elke groei en elke, elk pad naar verlichting, wat je ook doet. Uh, of je nou katholiek bent of, of boeddhistisch. er zijn altijd zeg maar de, de belemmende overtuigingen. Of, of de draken. of de. nou ja, hoe, mm -hmm. wat voor namen er altijd zijn. Ja. Maar in ieder geval de, de, de trauma's. Het alles wat een beetje. Uh, wat, wat, wat je in de weg zit, uh, waar, waar westerse coaches en psychologen ook uh, heel druk mee zijn. Hè, dat zijn exact dezelfde dingen. Die, die, die, zitten, die zitten daar altijd tussen. Hè. Nou, uh, het inzichtmeditatie, hè, dus de, de vipassana, de klassieke uh, boeddhisme is dat. Uh, die, uh, die doet dat dus door dat te benoemen. Hè, die, die draken of die... die, die die, die, ja, die, die beren, die, die belemmerende overtuiging. Dat moet bij zenboeddhisme toch ook een, een rol spelen: dat het op je pad komt. Ja, het komt wel op je pad, maar je gaat er op een andere manier mee om. Dus je gaat er niet, niet mee aan de slag hè? van: nou, ik moet het uh, overwinnen of we moeten ermee in gevecht. Maar je probeert alles zoveel mogelijk los te laten en minder en minder te doen. Dus als die gedachten komen en die belemmeringen, laat ze maar gewoon. Want in het boeddhisme heb ik ook gehoord... dat je zelf straf kan krijgen voor bepaalde dingen, toch? Straf dat? voor bepaalde Moet dingen? Uudelen? Moet je even uudelen? Ja, nee. Ik ga dan stukjes lezen. Ja. En dan uh, iets als je dat niet helemaal juist doet... dan mag je weer iets anders niet. Tenminste, zo, zo heb ik dat begrepen. Er, er zijn bepaalde sancties tegenover Maar Als ik dit hoor, is het gewoon... juist je, jezelf accepteren zoals je bent. En er zijn geen beren... Want die kun je ook gewoon uit de, uit de weg ruimen. Ja. ja, maar dat vind ik ook het mooie van het boeddhisme. Het heeft niet een soort tien geboden waar je echt aan moet houden. En als je daar niet aan houdt, dan ben je zonder. Ja, goed. zoiets bedoelde ik ook ja. eigenlijk. Ja, ja, nee, dat heb je juist niet. Dus dat is juist, het geeft vooral, denk ik, voor ons mensen in het Westen. Het is toch een beetje opgevoed met uh, hel en verdoemenis. En, uh, ja. ja, ja. zo'n bevrijding dat het allemaal. Hè? Kijk, sommige dingen zijn natuurlijk niet zo slim om te doen, ja. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat je dan zondig bent. Ja, of fout. Of fout. Ja. Hè? Ja. Alleen maar dat het niet zo handig is om te doen. Dus het boeddhisme wel bepaalde, bepaalde aanbevelingen om te doen. Ja. Sommige dingen zijn Bepaalde. Als je die lijsten afgaat, wat bijvoorbeeld een monnik waar die je aan moet voldoen, nou, dan wil je er niet, niet blij van. Ja, nee, dat maar het goed, gezien dat is heel specifiek. Het ja. gaat over de monniken. Dus ja. daar maak je dan ook een keuze voor, dat je monnik wil worden. Ik wil nog even terugkomen, André, op ja. uh, wat jij helemaal aan het begin zei. Van het gaat erom, uh, niet zozeer dat je verlicht wordt, maar Zen-boeddhisme gaat er vanuit dat iedereen al verlicht is. Het grappige is dat de New Age, en dan moet ik het een beetje zeggen, de, de huidige New Age, uh, ja. de nieuwe tijd, uh, de nieuwe energie 2012, ja, geef er een naam aan. Ja. Die hanteert exact hetzelfde uitgangspunt. En dat vind ik dan wel grappig. En uh, mijn vraag is, maar daar heb je misschien geen antwoord op, hebben wij dat misschien met z'n allen van het Zen-boeddhisme overgenomen? Nou, ik weet niet of wij het ervan hebben overgenomen, maar ik denk wel dat het zen daar heel goed in past in die nieuwe manier van denken. Ja. He, dus het gaat om een nieuwe manier van denken, een nieuwe vorm van, van bewustzijn. En dat valt heel goed, dat gaat heel goed samen met het eeuwenoude zen-boeddisme. Ja, dat snap ik wel. Ja. Dat, uh, hoe oud is zen boeddhisme Nou, uh, zen is eigenlijk een beetje ontstaan in de, rond het uh, jaar... 500, mm -hmm. In China. Toen kwam, bodhidharma die kwam naar China toe. Uit India. En dat was bijna een soort uh, punkbeweging. Binnen het, uh, <laughs> binnen, het, binnen het boeddhisme. Dus die bodhidharma. Dat was echt een soort radicale gast. Hij uh, had een gesprek met de keizer. En die vroeg hem waar gaat zen over. En toen zei bodhidharma. Grote leegte. Niets heiligs. Hmm. Nou, die keizer was helemaal geschokt. En toen zei de keizer, ik heb allemaal mooie tempels laten bouwen. En hoeveel goed karma heb ik nou daarmee uh, veroorzaakt hmm. voor mezelf. En toen zei Bodhidharma, helemaal niks. Hmm. Nul. Wel heel herkenbaar, dus. want dat deden de katholieken in de middeleeuwen ook. Hè? Ja. Om uh, allemaal aflaten te verdienen. Precies, dus ja. ja. Nou, we gaan even naar de muziek. Dat zijn uh, Barbara Streisand en Brian Adams met I Finally Found Someone. I finally found the one That makes me feel complete It started over coffee We started out as friends It's funny how from simple things The best things we begin This time is And different da, da, da, da, da. It's all because of da, da, da, da, da. you It's better than it's ever Cause we can talk it through My favorite line Was can I call you sometime It's all you had to say To take my breath away Beste mensen, welkom terug bij Inspiratieradio. Hij vanavond... is filosoof, publicist en zen -leraar. En hij schreef verschillende boeken over het Zenboeddhisme. Hij is als docent verbonden aan het zen-centrum Amsterdam. En het onderwerp wat we vanavond bespreken is het zen-boeddhisme. André, ik wil nog even terugkomen op ja. de vraag van uh, Mario over uh, dat martelwerktuig. Ja. Uh, Herman die zei van, ja, maar bedoelen we daar niet het stokje mee als mensen niet recht zitten bij het mediteren? Dat ken ik inderdaad ook van het zen-boeddhisme. Overigens was dat voor mij een reden om ongeveer om niet in het zen-boeddhisme te stappen. Want ja. als je ze gaan slaan, dan hoeft het voor mij niet. Ja. Kun je er iets over zeggen? Nou, ik wil het eerst zeggen. In het zen-centrum in Amsterdam doen wij daar niet aan. Oh, oh, okay. Okay. Dus daar hebben we geen stok. En, uh, die stok dat is uh, ontstaan in Japan. En uh, dat is het idee dat als mensen aan het mediteren zijn. Dat er dan achter ze langs loopt iemand rond met een stok. En als je dan jezelf een beetje voelt van, nou, dat je een beetje slaperig bent. Of een beetje inzakt dan kun je met behulp van een buiging... kun je vragen om met die stok tussen je schouders... worden gedikt. Want dat raakt dan bepaalde zenuweinden of zo. En daar word je weer heel wakker van en alert. En soms schiet je schouders ook lekker los daarvan. Dus, ja, en dus je vraagt erom en dan krijg je een tik. Dus het is alleen maar op verzoek. Ja. Maar weet je wat het ook is? In zen in Japan is ook een beetje verbonden... met die hele macho-cultuur. Strijders en krijgers. en Zen in China... Dat is, dat is veel zachter, dat is veel, uh, ja, veel rustiger en ook meer vanuit het hart. En dat is een beetje onbekend in het westen omdat China jarenlang dicht was. Maar nu is het weer uh, helemaal toegestaan in China. De naam en naam komt, komt, ook, komt ook, ook uit China vandaan. Ts ja, Zen Chan. betekent eigenlijk Chan ja. en Chan komt weer van Jana En Jana betekent meditatie, dus het is de meditatieschool. Ja, ja, zoals we al zeiden, dat is essentieel hè, voor het ja. boeddhisme. Ja. Ja. Um, hey, we hebben het net over gehad over wat is het zendpad naar verlichting en welke rol speelt meditatie erin. Ja. En wat is de rol van de leraar erin? En daar wil ik je nu even een vraag over stellen. Wat ja. is de rol van de leraar daarin? Nou, in zen is dat een beetje anders dan in andere vormen van boeddhisme. Bijvoorbeeld uh, in het Thaise boeddhisme. Uh, daar is eigenlijk uh, de meditatie is de methode die je hanteert om te komen tot bevrijding. En de leraar, ja, die legt het uit. En die is een beetje een soort coach. Hè? Bijna een soort zweminstructeur vanaf de zijkant. En die zegt, nou goed, beetje links, beetje rechts, hè? doorzwemmen. En uh, dat is een beetje zijn rol. Maar in zen is het eigenlijk zo, je hoeft nergens naartoe. Dus je hebt ook niet zozeer een instructeur nodig, of niet mm -hmm. alleen maar... Maar de leraar in Zen is eigenlijk iemand die iets aan jou overdraagt... wat niet in woorden valt over te dragen. Mm. Kijk, in Zen gaan ze ervan uit... Nou, we zijn al verlicht, maar dat weten we niet. Of we zijn het vergeten. En om dat weer te gaan snappen, dat het weer gaat dagen... dat heeft geen zin om het aan iemand uit te leggen. Mm. Je kunt het ook wel uitleggen aan een hypochonder. Van nou, mevrouw, u bent helemaal niet ziek. Het zit tussen de oren. Ja, dan zegt hij... Uh, Zegt die ander gewoon ga ik maar naar een andere dokter. He, dat helpt gewoon niet. Ja. Dus het is veel raadselachtiger hoe je dat inzicht. Dat je al verlicht bent. Hoe je dat zeg maar uh, bij iemand kunt oproepen. Ja. En het idee is dat er tussen leraar en leerling. Een heel intiem contact van hart tot hart ontstaat. En dat er dan tussen de leraar en de leerling iets gaat stromen. Dus die relatie is eigenlijk nog veel belangrijker in zen. Hmm. Dan in andere vormen van boeddhisme. Dat is bijna een soort existentiële relatie Waarmee je ook, in, ook op een bepaalde manier een beetje één wordt. Dus een heel diep vertrouwen, een soort hartvertrouwen tussen leraar en leerling. Dus dan komen er ook emoties bij, waarschijnlijk. Ja, er ja. komen ook emoties bij. Ja. ja, als ik dat zo hoor, dan denk ja. ik dat er veel loskomt. Ja. Ja. ja. En de, de, de vraag van uh, bijvoorbeeld, met, als je mediteert in zen, op wat is het geluid van een uh, niet ge hoe zegt geklapte klap ik ben hem even kwijt Eén hand oh ja klap met één hand ja zo was ik ben nog steeds ik snap ik snap eigenlijk aan de ene kant wel waarom ze dat doen en aan de andere kant ook weer niet maar leg het maar eens uit er zijn dus in Zen zijn er eigenlijk twee verschillende scholen die ene school dat is wat ik net zei die zegt je moet gewoon alleen maar zitten en niks doen en de andere school, die heeft een beetje een andere benadering... die zegt, nou, je moet je aandacht richten op dit soort onmogelijke vragen. Uh -huh. En het hele Want, idee is... Ja? als je je aandacht richt op zo'n onmogelijke vraag... en je bijt je daar helemaal op stuk... dan kan het gebeuren dat je op een gegeven moment denkt... van: nou, ik snap er echt helemaal niks van. Nee, dat had ik al, zou ik meteen hebben, maar... Ik geef het op. Ja, maar ja. dan geef je te snel op. Dus ja. je moet echt helemaal <laughs> induiken. Je, ik doe ook niet aan zin. Echt uren en uren ja. dagen, maanden, jaren. En dan op een gegeven moment... Dan geef je het op. Dan ook? geef je het op. Dan laat je los. Mm -hmm. En dan kan dat inzicht doorbreken. Okay. Dus het hele idee is, in die benadering... Hè, dat alles wat wij doen met ons denken... en strategie... en proberen dat, dat uit te vogelen... dat zit in de weg... Hmm. Dus, en om die geest dan maar een beetje hè, onschadelijk te maken. Laat je hem zich helemaal vastbijten in dat ene probleem. Hè, die ene onmogelijke vraag. En als je op een gegeven moment helemaal tegen je grenzen aanloopt. Dan kan er iets anders gebeuren. Want het is natuurlijk een beetje... Kijk, zen is eigenlijk niet een methode. Dat is een beetje het punt. Hè. Kijk, andere vormen van meditatie die zijn methoden. Dan kan je zeggen, nou, dat werkt. Je moet het gewoon zo doen. En dan kun je vooruit gaan. En... Eigenlijk is het, uh, een van de uitgangspunten van Zen is... Wat je ook doet, het werkt niet. Hmm. Ja. Wat je ook doet. Hè, je denkt, nou, ik ga proberen minder te denken. Hè, want dan... Ja. Oh, het het we? doen. Dat het werkt doen zo, niet. Het doen sowieso niet. Precies. Ja. En dat is voor ons zo moeilijk om te leren. Mm -hmm. We lopen steeds weer tegen die muur op. omdat we zo graag wel iets willen doen. Dat we aan de weg willen timmeren. Vooruitgang willen boeken. Ja. En dan zeggen we, nou weet je wat, dan ga ik nu even een tijdje niks doen. Dan werkt het wel. Dat werkt dus ook niet. Dus ja, het is heel paradoxaal. Hè? En, uh... hey André, dit is een, uh, dit is een mooi uh, einde van, uh, van op zich het interview. Denk ik. We zijn alweer aan het einde van de, van de tijd. Ja. Uh, en ik denk dat het ook een heel mooi moment is uh, om de luisteraar hiermee te laten... van het gaat over het zijn en niet over het doen. Want daar hebben we in feite de kern ja. van het uh, boeddhisme te pakken, denk ik. Even nog, geef nog zelf even aan of je nog lezingen geeft, workshops geeft, uh, noem je website. Uh, laat nog ja. even zien ja, hoe mensen verder kunnen komen of via jou. Ja, ik geef dus elke maandagavond een les in het Zen Centrum Amsterdam. En de website is, daarvan is www.zenamsterdam.nl. Mm -hmm. Daar heb ik mijn eigen docentenpagina en dan kunnen mensen zien... Welke dingen ik doe op de maandagavond? Het is op zich iedere maandagavond, dat mensen ook kunnen komen. Moeten ze van tevoren even een mailtje sturen. En ze zijn van harte welkom om mee te doen. Uh, als mensen wat moeite hebben met dat mediteren, dan zou ik ze aanbevelen om eerst even een introductiecursus te doen van zes avonden. Ook via ons Zencentrum. En dan kun je een beetje leren van hoe dat nou gaat met het stilzitten. En kun je daar een beetje aan wennen. Hmm. En je hebt ook nog een eigen, workshop, eigen, eigen website? website www.avdb. Raak.nl ja. je hebt ook een boek, toch? Dat jij ja. geeft. Of? Nou, dat zijn die boeken die, uh, ja, die je ik noemde, aan het begin, uh, begin zei. Uh, is het misschien leuk om dat, Rob, even op de website te zetten, de boeken? Ja, ja want, uh, want ik... knikt nou, Ja. Dat dus dan gaan we nou. de boeken die jij hebt geschreven, Fijn. gaan we gelijk even Kijk. op de website zetten. <laughs> en we zetten ook meteen jouw uh, twee... Uh, websites er ook bij. Oh, dus, uh, ja. Vanaf morgen is de uitzending gemist. Met een mooie foto. En de, de boeken en de website En de uitzending van vandaag. Ja. Dus daar kunnen mensen meteen uh, kijken. Nou, je hebt uh, nog een tweede cd uh, meegenomen. Kun je die nog even uh, uh, presenteren? Ja, dat uh, vind ik een heel mooi nummer. Dat is uh, Una fortiva lacrima. Een stuk uit de opera. Maar het is vooral bekend geworden uit de film van Woody Allen matchpoint. Ik weet niet of je daar uh, een beetje nog dat verhaal kent, maar dat gaat over die man. Hè, en uh, Die heeft het allemaal. Hè, een mooie vrouw en rijk. en uh, Op een gegeven moment heeft hij een affaire hè, met een vrouw en die raakt zwanger. en Hij ziet geen enkele uitweg. En op een gegeven moment... Typisch dan, Ellen, ja? en <laughs> Uiteindelijk besluit hij dus om haar te vermoorden. Uh -huh. uh, hij pleegt -oh. de perfecte moord. En hij komt er ook mee weg. Uh -huh. Oké. Okay. Maar van binnen wordt hij helemaal hè, natuurlijk door zijn demonen geteisterd. Dus dat vond ik wel een mooi een mooie, uh, gegeven van wat je ook doet, het werkt niet. Ja, prima. Thank <laughs> luisteraars, welkom bij Inspiratie Radio. En dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Zandvoort, morgenavond 18 oktober, workshop Speaking Circles. In deze workshop leert u ontspannen en geïnspireerd met iemand te communiceren. Tevens leert u voor een groep te spreken op een humorvolle manier. De workshop wordt gegeven door mij. Kosten 15 euro, morgenavond in Zandvoort. Zandvoort zaterdag 30 en zondag 31 oktober, weekend familieopstellingen met Gay Donaldson uit Engeland en Don Eaglewoman uit Amerika. De aanpak van de opstelling is een simpel en toch zeer diepgaande methode die al bekend is voor de positieve verandering die deze teweeg brengt. De workshop is in het Engels, maar zo nodig is de vertaling. De investering is 260 euro. En Ik sprak uh, Patricia net nog even en ik moest van Patricia zeggen dat vooral, uh, er vooral nog mannen worden gezocht. Dus Zandvoort zaterdag 30 en zondag 31 oktober. Wilt u zich opgeven voor een workshop of training of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl Haarlem zaterdag 30 oktober workshop. Hoogste staat van zelfliefde. Nou, uh, André, dat is wat hè. Even Zo. goed luisteren. Tijdens deze workshop kunt u zichzelf openen... voor het potentieel van goddelijke staat van zelfliefde. Nou, dat, dat, dat is, wel, uh, is wel wat hè. Door Wesley Der Hert en Tineke Buithek. Investering 100 euro en het is er dus op Haarlem zaterdag 30 oktober. Dan Haarlem zaterdag 6 en zondag 7 november. De spirituele beurs van Nicky's Place. De gezellige beurs met meer dan 30 verschillende stands kosten 5 euro, consulten maximaal 10 en dit is dus in Haarlem op zaterdag, 6 en zondag 7 november. Dan de laatste, Zandvoort donderdag 25 november tot en met zaterdag 27 november communicatietraining geïnspireerd communiceren. U leert in deze driedaagse communicatietraining in communicatie met een ander volledig in het hier en nu te komen zodat u echt contact kunt maken zonder angst of allerlei ondermijnende gedachtes. Tevens leert u een geïnspireerd verhaal te houden voor een groep. Deze training wordt gegeven door mij. Kosten 450 euro, inclusief koffie, thee, fris en lunch. En wanneer u, zich aangeeft, wanneer u aangeeft bij het opgeven dat u de training via deze agenda hebt gehoord, krijgt u 10% korting. Dus het is Zandvoort, donderdag 25 tot met zaterdag 27 november. Wilt u zich opgeven voor een workshop of training of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website www.inspiratieradio.nl En tot zover de agenda. Nou, we zijn er weer aan het einde, helaas. Uh, André, ik vond je ja. een zeer inspirerende gast. Ja, uh, dankjewel. Ja, het lijkt me heel leuk om, om er nog eens een keer op door te boederen. Te ja. Boeddhisme, hoe zeg je dat? <laughs> Borduren. Borduren. Borduren. Borduren? Borduren. Dankjewel. Ja, van uh, <laughs> heel erg... Over dat voor mij. erover te mediteren. <laughs> en misschien over te mediteren. Ja. Heel erg bedankt. <laughs> ja. En succes okay. met alles. Herman en Rob, heel erg bedankt voor de techniek. En Herman ook bedankt voor de muziek. En uh, Rob voor het branden van het een en ander. De volgende uitzending is op uh, zondag uh, 7 november van 8 tot 9 s avonds En we hebben dan... Uh, nou, het is nog niet helemaal zeker. Misschien to be, maar dat weten we nog niet. In ieder geval Herman die presenteert het. Tot dan hebben we deze, wordt deze uitzending op zondag 8 uur s avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12. Ook kunt u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 Stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Voor de rest hebben we nog een facture. Inspiratieradio zoekt een nieuwe medewerker of medewerkster voor diverse, diverse redactionele werkzaamheden. En deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het bijhouden van de agenda, vaststellen van de agenda voor een uitzending, opstellen nieuwsbrief en promotie zoals het schrijven van persberichten. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Um, nou voordat we helemaal gaan afsluiten uh, André ik wil je nog heel erg bedanken ja. Ik heb een unicum uh, de, Namelijk de eerste inspiratieradio CD, inspiratieradio Zo. 1 Dat is met allemaal muziek van de af, uh, afgelopen Twee jaar en ik wil jou het eerste Exemplaar aanbieden Nou ik ben zeer vereerd Alsjeblieft Het zijn al echt de mooiste nummers Van de afgelopen twee jaar staan erop nou, geweldig. Dus echt, Het Dankjewel. is echt een prachtige CD geworden Geniet ervan Ja nou, we gaan nu echt afronden. Wij zijn... Mario van Lille. En Richard Buiteneck. En wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu luisteren naar een stukje uit de Genjo Koan... van de Japanse zenmeester Dogan. Die leefde van 1200 tot 1253. En dat wordt voorgedragen door onze gast André van der Braak. Maar André, voordat je begint... Ja. Heb ik nog een vraag. Ja. Wat is de Genjo Koan? Ja, de... Dogen was een zenmeester uit de 13e eeuw. En uh, hij had dus veel leerlingen, die waren monnik. Maar hij had ook leerlingen en die stonden gewoon in het dagelijks leven. En een van die leerlingen die had op een gegeven moment een vraag... Van, zou je ze kunnen uitleggen, gewoon heel kort en bondig, waar zen over gaat. En wat we nou moeten doen. En toen schreef Dogen de genjo En daaruit is één stuk de... Boeddha weg leren is over jezelf leren. Over jezelf leren is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen. Verlicht worden door de tienduizend dingen is je lichaam en geest van jezelf en van anderen laten wegvallen. Alle sporen van verlichting komen dan tot rust maak je steeds weer los van het rusten in zulke sporen.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 In de Haarlamse parkeergarage die vannacht uitbrandde was geen sprinklerinstallatie aanwezig. Volgens de gemeente is de temperatuur in de ondergrondse garage daardoor zo hoog opgelopen dat de brand weer niet meer naar binnen kon en het blussen lastig werd. Maar de gemeente voegde eraan toe dat het niet verplicht is om een garage uit te rusten met een sprinklerinstallatie. In de garage stonden ongeveer 275 auto's. De brand in de garage ontstond nadat een auto na het starten in brand was gevlogen. De politie heeft opnieuw mensen opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de zware mishandeling deze zomer van drie homo's in Sittard. In totaal zijn nu twaalf mannen aangehouden. De hoofdverdachten van 17 en 18 zitten al een paar weken vast. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. De drie slachtoffers werden via een chatsite naar een plek in Sittard gelokt waar ze zwaar zijn mishandeld. Op de Atlantische Oceaan staat een groot schip in brand. Volgens de BBC heeft de kustwacht 81 van de 111 opvarenden van boord gehaald... en overgezet op reddingsboten. 30 bemanningsleden zijn op het 105 meter lange fabrieksschip achtergebleven... om het vuur te bestrijden. De brand is volgens de kustwacht onder controle. Het fabriekschip waarop vis wordt verwerkt... kwam ten zuidwesten van Engeland door een zware storm in problemen. Door het slechte weer kunnen reddingshelikopters lastig bij het slip komen. De Spanjaard Albert Ferrer wordt de nieuwe trainer van Vitesse. De 40-jarige Ferrer was jarenlang de vaste rechtsback van Barcelona. In 1998 ging hij naar Chelsea. Verder speelde hij 35 interlands, zonder meer op het WK van 94 en 98. Ferrer...